Op de wereldkaart is onze kleine natie Toch worden we op sportgebied Door ieder land geacht Door luchtvaart en door voetbalsport Maar ook door de prestatie Van zo'n zwemmen zwemmendeel Van sterke zwak geslacht Wat maakten in de laatste tijd De Nederlandse vrouwen De Nederlandse sportnaam Weer bij iedereen bekend Wat wisten ze al zwemmen Om ze drie te houden Wat zijn ze meesten de van het bord in zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust. Nooit wordt door het water met uur geblust, laat ons zwemmen streven man, zowel als vrouw. nieuwe glans te geven, neerlands rood met blauw. Als eens dus Marie Paron en dans weer wilden houden. Ze is toch met die mastenbroeken de ster van deze sport. En duiken ze in het water, kan geen sterveling ze houden. Dan stellen ze om beurt en weer een splinternieuw record. Het hele volk heeft die respect voor haar sterke armen. De zwemkampioenen zelf is door die lofspraken niet gegriefd. We roemen naast haar krachten zee zeven goed haar charme. Ze als een zee meer, minder de koele golven vlieg. Zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust. Nooit wordt door het water het strek vuil Laat ons zwemmen streven, man zo wel als vrouw. Nieuwe glans te geven, Nederlands rood wit blauw. Ons landje is een waterland, het lokte de mens tot zwemmen. We voelen ons in wat kostuum haast allemaal geneeg. In het heerlijk frisse water kan geen crisis ons beklemmen We zetten voor een poosje alle zorgen aan de dijk Het zwemmen zit ons in het bloed, we duiken duizenden malen We duiken in het zwembad in het meer of in de zee Wat is er beter denkbaar, zo je hart eens op te halen En daarom zingt wie zwemmen kan, dit zwemrefijntje mee Zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust Nooit wordt door het water het strijdmuur geplust. Laat ons zwemmen streven, man zowel als vrouw. Nieuwe glans te geven, Nederlands groot, wit, blauw.